degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelend Bills and Goedemorgen. Hoe zegt u? Pim? Ja, meneer Pim, wat kan ik voor u wezen? Steefje zegt u. Maar ken ik u dan? U bent mijn verloofde. Ach, het zegt dus ook toevallig. Maar dan moet ik u toch ergens van kennen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, wacht, u moet me even laten raden, zeg. U zegt dus dat wij er even trouw hebben gezworen. Ja, daar staat maar vaag iets van voor de geest. Eeuwig trouw. Ja. Yeah. Zeg, wanneer kan het ongeveer geweest zijn bij benadering dan? Ja, dat is al een eeuwigheid geleden, zeg. Ach, wat ontroerend romantisch. U zegt dat u toen naar de West bent vertrokken om voor mij fortuin te gaan maken. Ja. Ach, u bent even met verlof overgewipt en nu wilt u. Ja, nee, ho. Het klinkt misschien wat erg materialistisch, Pim, maar zou ik even voorzichtig mogen informeren in hoeverre je geslaagd bent? De ene eeuwigheid is de andere waard, tenslotte? Adjunctcommissie bij de posterij, hè? Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, zeg. Zijn dat niet van die wat versomberde heren die op de achtergrond smalende blikken zitten te werpen op dat jonge tuig achter het loket? Ja, ja, maar vastigheid en fortuin. Dat zijn toch niet helemaal precies dezelfde dingen, nietwaar? Wat? Ja, dat lijkt me een uitstekende gedachte, zeg. En natuurlijk blijf ik op u wachten, meneer Pim. Ja, tot over de volgende eeuwigheid dan maar weer, hè? Oh, zeg, zeg, bent u daar nog? Oh, doet u voor al de groeten aan Mies, wilt u? Wel nee, dat heeft zij me verteld. Ja, die belde mij al aan het begin van de week, hoor. Ja, zo dat jullie van de boot kwamen. Nee, dat lijkt me een heel intelligent vrouwtje Ja, daar heb je het echt mee getroffen hoor Dacht meneer Pim. Zo, dat was dan even in zijn eigen jargon een nummertje Geweigerd retour afzender Lach niet Goeiemorgen, lach niet Nee meneer Biels Nee meneer Biels Lief tegen mijn wezen te hellen Mild, zacht, vrouwelijk Troosten, een beetje tederheid ja, meneer Biels. Ja, meneer Biels. Maar afleiden, peppen, beetje peppen. Hartelijk, menselijk, beetje begrijpend informeren, ja. Ja, meneer Biels. Heeft u een goede nachtrust genoten, meneer Biels? Nee, ter helle, nee. Ik heb geen goede nachtrust genoten, nee. Moet je de hele nacht hebben zitten zingen. Wat zegt u? De hele nacht, stel je even voor, tussen de gaaiers. Ja. Ik zit te zingen. Van wie shall overkunt. Het is niet mogelijk zeg, en waarom? Waarom? Om niet op te vallen Mee blijven doen, mee met dat tuig. Oh, zat je weer op het departement? Op het departement? In de bak? Nee Nou en op? Oh, waarom kwam je daar dan? Voor zaken In de gevangenis? Nee, in de biedbunker In de jeugdbewegingstroep van Polleman Dat rovershol, die biedbunker, ken je dat? Jazeker Maar dat is erg zeg Dat is griezelig, dat is heel eng, weet je dat? Nou Vindt u meestal wel gezellig? Gezellig, ja. Je breekt in je nek, zegt Pikke Donker, met hier en daar een kaal peertje. Ik wist niet wat me overkwam, zeg. Ik was nog niet binnen of er komt zo'n grietje op me af. Je kent het soort. Rocky een handbreedte boven de bil. Met van die paarse soepogen. Bossie uien in de hand. Blijft staan, kijkt dwars door me heen. En zegt aan één stuk door, shallot, shallot, shallot. Oh, dat is Lydia. Ja, shallot, shallot, shallot. Geen stoppen aan, zeg. Op het laatst, ik denk vooruit, dan maar. Dus ik pluk er een ui uit de bos. <lacht> en ik zeg, hap, meteen de tranen over mijn wangen, zeg. Dat zijn van die hete, van die scherpe hete. En zo'n kegel natuurlijk stinken, je adem, hè. Maar dat was kennelijk ook de bedoeling niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, ze zegt, blijf met je handen van mijn uien. Shalom, shalom, shalom. Ja, dat is een van haar gedichten. Stap ik zo'n ander kamertje binnen. Een mager peertje, hartstikke donker. Overal van dat schorm, lang uit op de grond. Middenin, de bekende uitgeteerde lange pluiskop met de gitaar. Die triest zit te zingen van... Waarom haten jullie mijn zwarte huid? Ja, dat hou je er ook niet van mogelijk, zeg, Een in- en inbleke jongen die zit te zingen, waarom haten jullie mijn zwarte huid? En dat pikken die lui daar, hoor. Geen mens die dat doorheeft... dat die witte Keeshond ze in de veiling zitten nemen. Nou, dat was met het avondje wel. Nou, Kom kijk zeker wel op toen hij je zag. Die heeft me niet herkend. Oh nee. Oh, nee, niks niet. Je denkt toch niet dat ik zo naar het hol ga? <laughs> heb je zo'n mes in je rug, vieze troep? Op een van die deuren zo'n bord, een seksuele voorlichting. Ja. Daar schijnt een een of ander eng maatschappelijk vrouwtje te zitten... om dat tuig helemaal de bandeloosheid in te jagen. Nou, dat zie je nou helemaal verkeerd, hoor. Ja. Dat zijn gewoon hele openhartige gesprekken. En ik heb nog nooit gemerkt dat... Hallo? Ik, ik zeg, ik heb nog nooit. Jij? Ja, ja. Geef jij dan daar die voorlichting? Ja, wat bedoel je? Hoe bedoel ik? Maar, maar als ik vraag, waar haalt je dan die kennis vandaan? Oh ja, dat zeggen we onder elkaar zo vaak, hè? Als je die kinderen één avond aanhoort met een probleem, dan heb je ervaring genoeg voor drie mensenlevens. Ja, ja. <lacht> Charlotte, Charlotte, Charlotte, ja. Hier onderwijst men de jeugd met een bos uien. Goedenavond, witte Kees met de zwarte huid. Wat word ik oud, zeg. Ja, maar wat kwam je daar dan eigenlijk doen? Voor zaken. Nee, Vee, belt me gisteravond daar vandaan op. Hij zegt, heb jij interesse voor het nieuwe tunnelplan van de gemeente? Maar dat is toch nog niet gepubliceerd? Dat zei ik ook. Hij zegt, maar wil je het hebben? Ik zeg, natuurlijk. Dat is goud waard om dat te hebben. Die grond is meteen een dubbele waard. Ik zeg, waar zit je? Hij zegt, in de biedbunker. Ik zeg, ik kom eraan. Ja, dat moeten zien, zeg. Mijn haar op mijn neus, zonnebril op, bontjas van Doemie aangevrikt. Een tante dus, hè, mevrouw, hè? Een oh, bontjas? Ja, dat schorm loopt toch altijd niet van die vellen. Doemie heeft op de grond gelegen, zegt tante dan dan mevrouw, hè? Ja, zeg, nou, en, en ga eens door. Nou, neef, even had ze, hoor, zegt het kind. Tunnelplan, beschrijvingen, blauwdruk, alles, nou, is dat een wiels of is dat geen wils? Ja, hoe kwam je eigenlijk in de cel? Overval, politie, opeens overal uniformen en jongens in burger. Ik denk wegwezen niet. <laughs> je zal daar als groot industrieel gearresteerd worden in het hol van ontucht, zeg. Ik denk wegwezen, Hollen, jawel. Wie ligt mijn pootje? Wat denk je? Wie roept er hier blijven dikken en ligt mijn pootje? Morgen, chef. Ah, morgen, chef, daar heb je hem hoor. Morgen. morgen, chef, op zijn neus bloed. Morgen, Platter maar gezicht, zeg, in volle drap. Niks gebroken, dankzij Doemies Bontjas. Morgen, chef. Ik ben boedend, chef. Nou, dat is helemaal brutaal, zeg. Ik ben razend. Het is niet waar, Pol. En op wie? Op de ene van de grote smerige grondspeculant, chef. Ja, dat is tuig, dat is waar. W wat is er gebeurd dan? Nou, het Bos van Piet, chef. Kent u het Bos van Piet? Uh, ja. Nou, daar schijnt een of andere smerige patser een krankzinnig bot op gedaan te hebben, hoor ik net. Oh, nou, oh, oh, begrijp ik niet helemaal waarom die meneer met een smerige patser moet wezen, Paul. En wat heb jij trouwens voor belang bij het Bos van Piet? Dat uh, zouden wij aankopen, chef, voor het jeugdwerk van de ervendames Het Heul tegen taxatieprijs. Het Bos van Piet? Aankopen voor dat ontuig van jullie wel. Eh, ja, chef, chef, u beoordeelt die kerels nog altijd veel te hard, chef. Ja, ik geef toe, chef, er zit nog wel een spul onder dat fout wil. Maar dat zijn altijd de nieuwe. Dat soort dat bewust op de rel uit is. Maar daar zijn we dan ook niet zachtzinnig tegen, hoor. Nee, nee, nee. jij loopt er met je sterke grijns mooi rond de padvinderen. Vertel mij wat. Nou, gisteravond hadden we er nog zo eentje, chef. Ik haal ze er zo uit, hè, dat soort... Zo'n zo grote, vieze dikke in een bontjas. Waarom? Nou, die zijn nog niet binnen, of ik heb ze door, hoor. En bij het minste of geringste gaan ze eerst even tik met de kop tegen de muur... en ranglaag vliegen de straat op. Ja, ja, kijk wel even uit, hè. Nou, kregen we nog politiebezoek, kan gebeuren. Was iets gestolen. Allemaal even mee naar het bureau. En meteen zie ik die vette visserik proberen uit te knijpen, hè. Vette visserik? Ja, nou, even het been uitgestoken... en u had hem op zijn ongure gezicht moeten zien, tredenchef. <lacht> Paul. Ja, chef. Paul, wat is er voor onguurs aan mijn gezicht? Uw gezicht, chef. Mijn gezicht, Paul. Nee, Allemachtig, chef, was u dat? Dat was ik, Paul. In die krakzinnige <laughs> bontjas? Oh, pardon, chef. En wat is er voor krakzinnig dan een bontjas van 30.000 ballen? eh, uh, uh, uh, niet chef, maar, maar wat, wat deed u in de bietbunker, chef? Daar weet ik zaken, Paul. Zaken? Ja, pol. in ieder geval was ik er niet voor seksuele voorlichting, Paul. Het lijkt wel of u daar trots op bent. Dat lijkt niet zo, dat is zo. Nou, onwetendheid is geen deugd, meneer Biels. Nee, nee. Nou, ik ben niet geïnteresseerd in het liefde-leven van de shalok. Daar! <lacht> en die vette vies vond dat was ik, ja! En die grote smerige grondspeculant die een blok van 70 meter op het Bos van Piet gedaan heeft, dat was ik ook. Goedenavond. Ja, wel te rusten. <lacht> en ik was daar in het ontuchthol van jou, Paul, om daar kennis te nemen van de nog niet gepubliceerde tunnelplannen van de gemeente. En het is me gebleken dat het tracé dwars door jouw bandeloze Bos van Piet gaat lopen. Salot, salot, salot. Ja, Charlotte, ja, Charlotte. ja, ja. Dus, dus, dus mijn dakloze jeugd, dat wordt weer het kind van de rekening. Ja, ja, ja. En weet je aan wie jouw dakloze jeugd als een voorbeeld zou moeten nemen? Hoi! Voilà. En hier dit commercieel genie... die zijn oom met één enkele tip tonnen laat verdienen. Goei, neef-eef. Zeg, weet jij dat jij helemaal groen ziet? Ja, dat weet ik, neef -eef. Oom heeft de hele nacht zitten zingen tussen de gaaiens van Pol hier. Wat wil je? Ja, kijk er maar eens goed aan, Pol, deze junior wheels... Jij haakt mijn pootje en gooit me in de armen van de politie. Maar hij, hij sleept zijn over wel door. Wat jij, neef? Ik wel, niks voor niks. Waarom? Nou, alleen Beppie al. Beppie? Ja, moet hij van de wind leven soms. Ach, oh, wie mag Beppie wezen, boy? Arm meisje. Ja, zeer zeker. De dochter van de burgemeester. De dochter van de burgemeester? Dus jij hebt samen met de dochter van de burgemeester... Ingebroken, zullen we zeggen. Man, we hadden de sleutel. Oh, dat maakt een verschil. <lacht> Zo, zo, dus jij en de dochter van de burgemeester trekken rustig het stadhuis in om daar de... Nou ja, zeg, zou je je de indiscretie niet te ver willen doordrijven? Hè? Huh? Ja, doch, ik begrijp, Paul. Met je naar insinuatie. Het jonge volkje dat de eenzaamheid zoekt in de geborgenheid van het oude raadhuis. Romantisch plekje, onschuldige minnekoos, hoe waren we zelf? Ja, wij stalen amper dan geen gemeentegeheimen, chef. Eh, uh, nee, even. Hey. Nou, ze lagen daar Ja vol, ze lagen daar Ik zeg tegen Beppie Zullen ze een keer vleugeltjes krijgen? Ja, maar nee, ho, zegt Beppie De dochter van de burgemeester zegt Als dat kind gaat doorstaan tegen dat pa, rampen Is dat kind betrouwbaar, nee, Eef? Beppie is zo safe als de bank Ja? Integer? Zeg, ik vroeg je wat ja, natuurlijk is ze integer. Anders laat ze mij die dingen toch niet meepikken. Noem dat nou maar eens niet integer. Ja, ja nou, ik begin het toch een griezelige zaak te vinden, hoor. Ach, man, ik sleep jou er wel door, hoor. Ja, nou, dan ben ik wel klaar. Nou, gisteravond dan. Hè? En vanmorgen dan? Ja, ja, ja, ja, dat was knap werk, dat oh. waar. Ja, uh, waarom lieten die agenten jou eigenlijk lopen gisteravond? Ja, nou, die binken die gaan er even de aanstaande schoonzoon van de burgemeester arresteren, zeg. Die kijken wel mooi uit. Ben jij de aanstaande schoonzoon? Nou ja, ik, ik, ik kan het toch zeggen. <laughs> Geweldig hè, die jongen. Ijzersterk karakter, echte biels. Je een voorbeeld. van nemen, Paul. Jij haakt mijn pootje. En wat doet hij? Net als die twee smeren ze me beetpakken... en ik heb het punt staan maar te zeggen dat ik biels ben. Hij begint meteen tegen die rechercheurs te schreeuwen van... Hé, hey, kom hem aan met mijn broertje. <lacht> die jongen is die goed... Die heeft er dan zijn schildklier. Ja, zegt zeg die ene smerig. Ja, dat zie ik. toch ook wel. Nou oh. oh ja, nou ja, ik had mijn alibi, hè. Op, op dat bureau, ik, ik zeg tegen de inspecteur: ik zeg, man, je ziet toch wel hoe ik er op mijn leeftijd uitzie. Iemand in mijn omstandigheden gaat toch niet vrolijk een keer uit inbreken? Er is geen raam waar ik door kan. Gut. Wat had ik dat nog graag eens een keer willen zien zeggen, zeg? Ja, ja, maar nou, het gaat om je goede naam niet, leugentje op wil. Een leugentje? Ja, klet, zeg. Met die, maar die man trapte er meteen in, gelukkig. Hij zegt, nou, geef je naam dan maar, dan bel ik je vader even. <lacht> dan komt hij je ophalen. Nou, daar zat ik, zeg. Ik zeg, ik pieker er niet over, die ouwe, die slaapt met een ongeluk. <lacht> nou, ge ge geef hem ongelijk, zeg. Ja, dat zei die inspecteur ook. <lacht> Hij zegt, dan blijf je maar lekker hier. Wie weet, denk je er de morgen nog wat anders over. En hup, de cel in en zingen. Met het gaaije. En twee cellen verder. shalot, shalot, Charlotte. De hele nacht door. Ik kan geen ui meer zien, zeg. En hoe ben je eruit gekomen? Wacht, dat wel. Vanmorgen negen uur. Ik was de laatste, zeg. Doet er een agent mijn cel open en zegt... Zo, Karel. Kom er maar uit. Je vader is er. Ik denk, nou ben ik toch benieuwd, zeg. Wat denk je? Wat, chef? Hier, nee, veen, met pijp en hoed. Ja, ik had net even niks te doen. Ik denk, kom, ik ga mijn zoon halen. Nee. Ja, en dan kom ik, ga mijn zoon halen, ja. Verraad zich daar even de grote Bielskwassen, te ja of te nee? Goed ras, chef. Dat dacht ik ook, Paul. Alleen had je me niet, zeg even, even. Alleen had je me niet. ...met één zo'n gemene harde klets voor mijn kop moeten geven. Nou ja, man, het moest toch een beetje lijken? Ja, ja, ja. Nou, het is maar een mooie beweging, hoor. Als ze die papieren op het stadhuis missen... Nou, nee, nee, nee. Die heb ik gisteravond natuurlijk weer even teruggebracht. Ha, ah, alsjeblieft, die Dat is knap, kerel. Hij denkt van alles, het kind. Nou, alleen nog een beetje duidelijker articuleren en dan zijn we er. Kom mensen, klopt. aan het werk te hellen. Ik zit op mijn bureau, hè. ...zak er maar niet door. Hè? En denk erom te hellen... ...geen woord tegen Rinderman, hè... ...mijn compagnon. Want dat gezicht wil ik niet missen... ...als ik hem even losjes vertel... ...dat ik met een eenvoudig tipje... ...een paar tong verdien... ...voor de zaak. Want dat zit er dik in, hè... ...aan het werk, mensen. Kom, kom. Naar je plaats. Nee, nee, nee... nee, ...de woord. ...zeg ik tegen meneer Rinderman, zegt Nee hoor. Oh, George... Ja, met mij? Ja, ja, ik sterf van verlangen natuurlijk. Maar alvorens dat ik dat doe, hè, wil ik je voor alle zekerheid even meedelen dat je compagnon zojuist de tip heeft gekregen dat het nieuwe tunneltracé dwars door het bos van Piet gaat lopen. Nee, nee, nee. Hij heeft zelf de blauwdrukken gezien. En we willen jou natuurlijk de ogen uitsteken door. Sas, oeh, uh, ja, ik leg je neer. Hij komt eraan. Uh, uh, wat zei je? Nee, nee ik, ik zat even te. De wacht. Nou, tutu, tutu. Ja, jij zegt even tutu, tutu. Ja. ja, ja. Nou, laat ik je niet storen bij je tutu, tutu. Een Verenigd Dadenbedrijf, een Morgen. Ja, die is er. Wie kan ik zeggen? De Ervendames het Heul, zegt u? Wat, wat het? Hier, dat zijn de eigenaars van het bos van Piet. Geef op. Hallo, Wils hier? Ja, meneer de Ervendames het Heul. <tie> <tie> <tie> u zegt. Er is zojuist een bok van 80 mil gedaan op uw parkje. Ja, moment graag. Neefveef, Pol. Komen. Chef. Komen, neefveef, ook. Oh, komen. Kun je leren, neefveef? De ene van de smeerlap heeft 80 mil geboden voor het bos van Piet. En dan vraagt de eigenaar. Neefveef, aan wie heb jij je handelswaar nog meer verkocht? Ikke, aan niemand. Dat zweer dat. Dat zweer ik. Waarom? Op jouw bolle hoofd. Dat is voldoende. <lacht> en dan, neef. En let goed op, hier kan je van leren. Snel handelen, risico's nemen. <coughs> let op ons oog. Hallo, meneer de erven, dames het heulen. <tie> Met biels nog steeds, ja? Heeft u er bezwaar tegen als ik mijn bot van vanmorgen... dan maar meteen verhoog tot 90.000 gulden? <tie> Pardon? Ja, ja, ja, als er kapers op de kust zijn, hè? Ja, dan hou ik niet van halve maatregelen, maar. wat? Nou, nee, ik doe dit uh, soort zaken eigenlijk meer voor de sport. Ja, <tie> Dan houden wij dus op 90.000 En als die meneer nog meer kan ademhalen, dan hoor ik het wel van u. Eh. Meneer Derven, dames en heren. Zo. Zo doe je dat, neef -heef. Ja. Wat heb jij zo even zien gebeuren? Nou, ik heeft eigenlijk mijn provisie wat omhoog zien gaan, dacht ik. Hè? Jij hebt iemand mijn bot zien verhogen met een kleingeestige 5.000 guldetjes, neef Eef. En je hebt om dan met de losse hand even tien koele ballen... Bovenop zien werpen. Nee, weet je. Met als gevolg. Dat mijn proficias als een gek omhoog gaat, dacht ik eigenlijk wel. Dat die vent meteen weet dat hij een tegenstander van kaliber heeft, nee, weet je. En het zou om al heel erg verwonderen. als de goede man op hetzelfde ogenblik. niet tot de trieste conclusie zit te komen. dat hij nooit. Ja. Wacht even, wacht even. Verenigd aan een er even de goedemorgen. Ja, hij is er nog. Erven. Moment voor u weer. Oh ja, oh ja, oh ja. Ja, bier zeer, meneer de erven, dames het heulen. Pannen, wat zegt u? Hij heeft er een ton van gemaakt, grote grote zeg. Een ton 100.000 harde gulden ik Neem even let op wat om doet, hoe om kijkt, wat om zegt. Uh, meneer de erven, dames het heulen. Ik maak er even 125.000 van. Ja. Oh, u heeft hem aan de andere lijn. Ja, ik wacht. Hij heeft hem aan de andere lijn zeg. Ik wacht even. Ik. Ja, meneer de erven, dames het heul. Ja, ik hoor het. 150.000, de meer biedt anderhalve ton... ...voor die paar meter vuil bomenhout, zeg. 150.000. Oh, dat kan ik met goed fatsoen niet. Moment. Meneer de erven, dames het heul. Heeft u even... Oh, dank u. Bel Hinderman, bel Hinderman op de andere lijn. Bel Hinderman, ik kan het niet doen zonder Hinderman... Jammer, maar het is niet anders. Paul Rinderman. Ja, George. Hier is je compagnon even voor je. Ja, ja, ja meneer Rinderman. We hebben biels hier. Meneer Rinderman, in het kort. Ik heb de tip gekregen dat het nieuwe tunneltracé... Ja, dat gaat dwars door het Bos van Piet lopen. Hè. Ik heb daar... Het Bos van Piet, ja. Ik heb daar met 1, 75 75.000 opgeboden. Maar nou is er een andere smeerlap op hetzelfde idee gekomen. En die biedt al anderhalve ton, meneer Rinderman. En nu heb ik de huidige eigenaar van het Bos van Piet... Hè, hier aan de lijn. Hè. Wat zegt u? U ook. U heeft... U heeft meneer de Elven dames het heul ook aan de lijn. <laughs> dat is de wereld toch klein, hè? Dat is ook... Meneer Rinderman. Waarom, Bedoelt u... Zitten u en ik tegen elkaar op te bieden? Ja, daar hangen we ze. Ja, daar hangen we op anderhalve tong. Maar hoe was u dan te weten gekomen, meneer Rinderman? Dat het nieuwe tunneltracé... Ik geloof uh, dat ik even ergens iets ga doen. Lien, meid. Mijn het lekker in mijn provisie, hoor. Wat zegt u, meneer Meneer Rinderman. Ja, ja, u bedoelt dat we het waarschijnlijk toch nog wel even met wat winst kunnen verkopen. zodra het project. Ja, ja moment, meneer man, Meneer de van Dames het Heul. Die zegt, zegt iets op de andere toestel. Wacht u even. Ja, meneer de van Dames het Heul. Oh, u heeft ons gesprek meegeluisterd, hé. Hey, ik dacht dat ik mijn hand op de horen had. Hoe zegt u? U kende die tunnelplannen al veel langer, zegt u? Hoort u dat, meneer Inderman? Ja, leuk, we kunnen elkaar allemaal horen. Ja. Sinds wanneer kent u ze dan, meneer de Erve Dames het heulen? En 1938? Sinds 1938? Nee, nee, Nee, Vee, waar in het raadhuis, Je heb jij die blauwdruk aangetroffen? Zeg dat eens tegen je oom. Nou, in een soortement van prullenbak, dacht ik. Ja, ja, dankjewel. Dat heb je het gehoord, meneer Rinderman? Nou, ik niet hoor, oh, meneer Rinderman. Ik sta helemaal, helemaal niet verstopt, meneer Rinderman. Ik weet precies wat met je doen staat, meneer Rinderman. Ik koop een bos uien, voor de rest, meneer Rinderman, salot, salot, salot. Oh.